8 uur. Waterbal gemoed met het nws journaal Acht Nederlandse castingbureaus hebben een vakvereniging opgericht om acteurs beter te beschermen. De Dutch Casting Directors Guild komt met richtlijnen om machtsmisbruik en uitbuiting van acteurs tegen te gaan. Aanleiding zijn de incidenten met voormalig eigenaar Job Goschalk van Kemna Casting. Hij werd door meerdere acteurs beschuldigd van seksueel misbruik. Goschalk ontkent dat hij strafbare feiten heeft gepleegd... maar erkende wel dat hij bepaalde grenzen heeft overschreden. Of het Openbaar Ministerie hem vervolgt, is nog onduidelijk. Veel instanties weten nog niet of en zo ja... hoe ze het Boerka-verbod gaan handhaven, meldt Nieuwzuur. Over twee weken gaat het verbod in... op alle gezichtsbedekkende kleding in het OV, het onderwijs... de zorg- en overheidsgebouwen. OV-bedrijven en ziekenhuizen zeggen al... dat ze mensen in Boerka niet willen weren. De 103e Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Ruim 41.000 wandelaars hebben de optocht uitgelopen. 345 deelnemers moesten op de laatste dag opgeven. In totaal zijn er deze Vierdaagse 3000 uitvallers. Rond kwart voor negen vanmorgen kwam een rolstoeler als eerste binnen. De deelnemers houden tot zes uur vanavond om te finishen op de Via Gladiola. Nederlands vrouwenelftal onder de 19 jaar... is nog niet zeker van een plek in de halve finales van het EK in Schotland. Je vrouwen verloren in het tweede wel met 3-1 van Frankrijk. Beide landen hadden hun eerste wedstrijd op het EK gewonnen. Later vandaag spelen Schotland en Noorwegen nog tegen elkaar. Als een van beide landen wint, dan komt het in punten gelijk met Nederland. De beste twee landen plaatsen zich voor de volgende ronde. Het weer, de bewolking, neemt toe vanavond en in het westen kan het regen vallen. Morgen flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Vooral in het oosten ook wat zon. Het wordt een graad of 25. Zondag grotendeels droog, maar wel iets minder warm. Na het weekend wordt het heet tot rond de 30 graden op dinsdag en woensdag. Dit was het NMS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort de Dit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. Interimo, adabare. torime. Amen. Ameno, la tiré la tiré oh, do me Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheer. Zomer. zfm De retour. De retour. sometimes run www.zfmzandvoort.nl